Levi Van Eck met het NOS Journaal. De scoutingleider die twee jaar geleden drie kinderen brandmerkte, is in hoge beroep veroordeeld tot 180 uur taakstraf. Ook moet hij de kinderen een schadevergoeding betalen. Eerder sprak de rechtbank hem vrij. Tijdens een scoutingkamp zouden de kinderen bij wijze van ontgroening een stempel krijgen met inkt. Doordat het stempel eerst gebruikt was om het kampvuur op te poken, liepen de kinderen brandwonden op. Duitsland investeert miljarden in elektrisch rijden. Over tien jaar moeten er zeker 10 miljoen elektrische auto's in Duitsland rondrijden... en moeten er een miljoen openbare laadpalen staan. Om dat doel te halen moeten er elke dag zo'n 300 laadpalen bij komen. Volgens bondskanselier Merkel is het investeringsplan voor Duitsland cruciaal... om zijn leidende positie in de auto-industrie te behouden. Afgesproken is dat autofabrikanten eraan meebetalen.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 Het weer bewolkt en wat regen of motregen. Aan het eind van de middag meer regen vanuit het noorden. Het wordt een graad of 10. Ook morgen nog wat regen, ook wat zon en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Vinkenveen Twee kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht door een kapotte auto. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopende Hoek en Badhoeve... ...door op 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A8. Uh, Zaandam richting Amsterdam bij Knopend Zaandam. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 janou surtout ce que tu Coast with a song. Hello.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 Ik wou er nog een paar, als ik het koud heb. Maar dat gaat niet, dat comment ça? Le monde est hyper. Je hey, croyais quoi? Ouais, On ne penserais plus ouais, jamais. Je pourrais t'afficher, Mais c'est pas me délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit Oh, Dja Dja. Y'a oh, pas moyen, Dja Je suis pas ta kata, Dja Dja. Genre, en Katjana, baby, tu t'aimes ça. Oh, Dja, dja. Y'a pas moyen d'adja Je ja. suis pas ta cata ja tia ja, ja. genre En code on a baby tu dettes ça Tu penses à moi je pense en faire de l'argent Je suis pas ta daraune je te fais pas la morale Tu parles sur moi Ya eh ae Crash encore ya ja, ja, ja, ja. Tu voulais m'avoir Tu savais pas comment faire Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers Dans son Akamoura je l'ai couché Le jour où on se croise faut pas tout faire Tu jouais le grand frère pour me salir